Je weet wel, winnaar van de X-Factor een, uh, een paar maanden geleden, of vorig jaar was dat volgens mij. Die heeft uh, zijn eerste debuutalbum uitgemaakt en ik, um, hij heeft een echt een heel goed album met Engels en Nederlandse uh, nummers. Alleen ik zit te twijfelen, hij heeft een nieuwe single in het Nederlands en in het Engels en die heet Bye Bye. Nou wil ik de keuze laten aan jou, welke je wil horen. Nou doen we eerst even de Engelse versie, een klein stukje. Luister even. <lacht> Ja, lekkere sound, hè? Bye Bye Baby heet het nummer. In de Engelse versie dus. Maar er is nu ook een Nederlandse versie. En die gaat zo. Vanaf vandaag zet ik mezelf op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 Until I'm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 Zometeen gaan we even bellen met uh, Roy van Buringen. Hij heeft natuurlijk verslag gedaan van uh, Luna. Maar nu eerst, Quints, Quincy. Wat is de prijs die ik betalen moet om bij je te zijn? Wat moet ik laten toekom? kom? Vertel me gauw hoe het zit wat ik moet doen. Moet ik voor jou op mijn knieën voor die ene zon? Je laat je zien, maar toch ook niet.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 Veel jij je En toch vind ik dit wel een lekker nummer hoor. Eigenlijk ben ik niet van uh, deze stijl, talige muziek. Maar dit vind ik wel leuk. Quinty en uh, Zolang Je Winnen Kan. Begin van de uitzending vertelde ik het al. Roy was, uh, ging vandaag even verslag doen van uh, Mango's. Dat was natuurlijk een, uh, een dance mob georganiseerd door Luna.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 Not over you. And if I have the chance to renew. My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 What's yeah. so up?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 Maar uh, ja, om drie uur begonnen, om, half, uh, om om twee uur vertrokken ze vanaf het Raadersplein met een hele grote groep Duitsers die uh, ja, het, uh, ja, het rond gingen lopen met de dorpsomroepen ervoor en Luna. Ja. Wel, ja, je hoorde een heel hoop geschreeuw en, een, uh, en uh, een grote knal van uh, voort, zegt voort. En dan uh, ging hij uh, ja, wat vertellen over, uh, ja, over uh, Luna zelf en uh, wat ze met de zandpoort te doen heeft. En uh, dat is ook allemaal... Uh, uh, Luna vertelde dat zo meteen ook zo meteen in een interview die ik met hem heb gehad. Ja. En verder, uh, ja, het was uh, gewoon heel erg uh, gezellig. En om drie uur uh, starten ze met de Warming Up met uh, danser uh, Remy Verloon die jullie net al gehoord hebben. En uh, daarna ging Luna knallen. Oké. Okay. Uh, ja, het was echt heel leuk. Al die kindjes die zelf mee dezelfde ouders die meededen. En de dorpsomroepers zelf, Gerard Kuiper, deed ook mee. Oh, en jij ook dus? Nee, nee, ik niet. Om... Nou, nou, waar en, uh, slaat dat nou weer op? Dus ja. Uh... Hey, nou, hartstikke leuk. We hebben nog, uh, nog uh, twee interviews met jou onder andere met Gerard Kuiper en natuurlijk met Luna. Ja. Maar uh, ik heb iets leuks gevonden. Luister eventjes. Ik luister. Dit is Roy's uurtje. Altijd gezellig en een feest. Op. <lacht> <Ben> jij daar? Seaport FM. Dat mag je echt niet raar dat is een oud. Ik, ik snap niet hoe je daar aankomt. Hij lag hier in de studio en ik, ik hoorde het vorige Weet, week. Ik hoe dacht, die ik moet. Weet je hoe oud ik daar ben? Nou? Dat zou het zijn, 30 of zo? Seaport FM, dat is een amuiden toch? Je ja, oude radiostationnetje ja, wat is er. erg. Dan doe je meteen alsjeblieft in je ja. het in nee, bewaar. Ik bewaar hem voor je. Hij hoort dan niet in de studio te liggen. Ja, dat is het niet. Mijn probleem. Ik zag hem liggen. Ik dacht, ik moest er enorm om hem lachen. En eh, ik dacht, die moet je even horen. Nou, dan heb jij de jingle van Roy Haldeman nog nooit gehoord. Oh, is hij nog erger? Ja, maar ik snap niet hoe jij hier aankomt. Dus, nou, ik kan het niet geloven. Ik schrik me in deze lucht. Ik leg je volgende week leg ik die allemaal uit. Hey, we gaan even luisteren naar het volgende interview met uh, Gerard Kuiper, dorpsomroeper okay. van de Zandvoort. Hé hey Roy, dankjewel hè. Alsjeblieft, Haha, uh, <laughs> Ik spreek je, hoor. Komt hij aan? Ja. Gewoon gezandstraalt. En daarom vind ik het eh, wel tof. Dat eh, een heleboel eh, mensen met hun kinderen hier aanwezig zijn. Geert Kuiper dus eh, dorpsomroeper hier eh, in Zandvoort. Zo'n train eh, spreekt Roy natuurlijk ook nog met eh, Luna. En daar draait het natuurlijk allemaal om. All day All night All day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 FIFA FIFA la noche FIFA a los DJs What the fuck FIFA la fiesta FIFA a la noche FIFA los DJs What the fuck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 La gente esta muy loca, what fuck Ja, lenteertje, misschien wordt het dan een zomerertje Lekker hoor, zomerse klanken hier bij ZFM, ook is het weer wat minder Sac Noel en uh, loca people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 Dat is gewoon eigenlijk het uiteindelijk, uiteindelijk het belangrijkste. Nou, en de Zandvoorters vinden het leuk, dus het is helemaal goed. Heel erg bedankt voor je tijd. En uh, heel veel su super succes, want zometeen vlieg je weer, hè? Ja, ik ga nu uh, naar het vliegveld, dan ga ik naar München. En morgen naar Parijs, super cool. Dus, uh, nou, veel plezier. Dank jullie wel, allemaal. Ook CFM, super bedankt voor jullie ondersteuning. En uh, dit is vast nog maar het begin, oké? Okay? Dank jullie wel. Oké. Okay. Gracias. Roy in gesprek met Luna natuurlijk. En uh, wat is ze leuk. En die plaat komt helemaal goed. Want het is een zomersplaatje. En langzamerhand hoe warmer het wordt. Hoe meer de zon gaat schijnen. Hoe meer je hem gaat horen. En natuurlijk, uh, wat al zei ze wil meerdere mensen bedanken. Onder andere Connie Lodewijk, Ben Zonneveld. Goiograven Rasha Manputi. Remy van Loon. Vele scholen van Zandvoort, Haarlem en Omstreken. En uh, sportscholen Canemiu, pre -sport, En natuurlijk ZFM Zandvoort. Is dat even leuk? Nou, het eerste hier zal weer voorbij zijn. Zometeen het uur uh, met... Uh, Onder andere Popstar Henry. Wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied nieuwsgebied. En natuurlijk uh, de toppers is, uh, uh, is nu bezig. Dus daar gaat het onder andere al even over hebben. Veel nieuwe muziek. Waaronder de subs... Nieuw plaatje uit, heel erg goed Young the Giant vind ik goed En uh, natuurlijk veel, veel meer nieuws Ook kan je nog even bellen naar de studio 023 573 1969 Dus 023 573 1969 En zometeen uh, zijn we terug Zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van